Marjad Krol met het NOS-journaad onmiddellijke ingang afgetreden. Hij zou zich de komende dag in de gemeenteraad verantwoorden... over fraude rond het voormalige poppodium Waterfront. Maar de wethouder van Leefbaar Rotterdam houdt de eer aan zichzelf. In de affaire is de gemeente voor 8 miljoen euro opgelicht. De huurder van het gebouw en zijn vader dienden hoge rekeningen in... voor verbouwingen die nooit werden uitgevoerd. De zaak heeft al zeker twee Rotterdamse gemeenteambtenaren hun baan gekost...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 Het weer op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt vannacht tot 15 graden. De komende dag grotendeels bewolkt, opnieuw buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In de Randstad viel op de A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg. 5 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Uh, we zijn er weer. Watertorensport hedenmorgen. Henny Ruckert zit tegenover me. Charles Duif achter de knoppen, natuurlijk. En uh, links van ons, rechts voor jou, Henny, zit en Wilrenner in harten en nieren. Zandvoort er ook. Hè? En uh, vanochtend uh, dik beladen met een kastje en allerlei plakketjes op zijn borst. Want hij komt van het ziekenhuis, want ze vonden dat ze zijn hart uh, eens even moesten controleren. Zelf is hij daar niet zo mee eens, geloof ik. Toch, Ron? Nou ja, ze kunnen het dan beter maar checken, je weet nooit. Ja. Ik heb zulke rare dingen meegemaakt de laatste weken dus. Nou, ja. nou kijk aan, we gaan daar uitgebreid over praten natuurlijk, Henny. Vo en in uh, voor, de voor jou, de voorlaatste, Ja, de voorlaatste uitzending, ook dat nog, hè? Want uh, de volgende week hebben we de laatste uitzending. Voor de zomer Daarna komen we uiteraard terug. In wat voor vorm moeten we nog even bespreken, Henny. Maar dat uh, vertellen we volgende week dan, toch? Um, en een belangrijke dag voor jou ook. Nou ja, je zit natuurlijk met spanning in je lijf... want morgen begint de tour. He? Heerlijk. Ja, dat is lekker, hè? Ja. Dat vind jij leuk, hè? Dat zijn weken van plezier, weken van genieten... weken van prachtige beelden... Ja. Uh, weken van geweldige topsport... en uh, ja, een hoop ellende natuurlijk. Valpartijen. Ja, nee, zeker. Ik hoop in ieder geval... Hey Jos die Jong komt binnen, die weet alles van, uh, van, van doping. Hey Goedemorgen. Ja, ja, Toevallig was, hey was er vanmorgen iets op, uh, op de nationale tv over doping. Ja. Uh, er schijnen een aantal wielrenners, uh, die zijn dus ook. Uh, Bestraft vanwege doping, maar die hebben een ja. dopingmiddel gebruikt. wat helemaal niet act, uh, effectief is gebleken. En wat ze al die jaren voor niets hebben geslikt. <lacht> dus dat kwam er dan nog bij. Maar dat was vanochtend uh, actueel. De farmaceutische maar, ja. industrie en de economie. Nou, ik, ik denk dat uh, Charol refereert aan een uh, verhaal in de Volksland. wat ik nog even uh, straks erbij wil halen ja, ook. Ja. Dat gaat over dat ze Leiden, de universiteit, heeft getest. Uh, de EPO. Ja. En dat blijkt helemaal uh, niets uit te maken. Uh, uh, ja, daar zijn allerlei uh, meningen over. Maar ze hebben 48 amateurwielrenners uh, uh, uh, met EPO, de helft met EPO uh, ingespoten en de andere helft niet. En hebben ze allerlei tests opgedaan. Ze hebben ze zelfs de Mont Ventoux op laten rijden. Ja. En het blijkt allemaal geen moer uit te maken. Dus nou, dan weten we dat ook weer. Maar goed, dat gaan we natuurlijk allemaal uitgebreid spreken. Zeker met André Jansen, hè. Die komt uh, absoluut zo ook aan het woord. Maar zullen we eerst even lekker muziekje draaien om in te komen, Henny? Daar is Charles goed in, hè? Ja, dat, dat, het, het, vandaag is Charles dag. <laughs> is dat zo? Ja, zeker. Nou, dan neem ik jullie meteen maar mee naar het strand. Dus het is wel geen weer, maar goed, het maakt niet uit. Een frisse wandeling, man, hè? Free Free Free back. Back. Free Free back, my baby. Day break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 like the sun to brighten up my life as day breaks over the ocean when light still on the sea I pray the waves gentle motion for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 En dat is nou waarom God de radio heeft uitgevonden, althans zo heet het nummer. That's why, nee zo heet de LP van de Beatsboy, that's why God made the radio. Dit was Daybreak Over the Ocean. We gaan snel weer naar onze presentator. Ja, want nog één nachtje slapen en dan is die er weer. De 104 e Ronde van Frankrijk. En natuurlijk praten we erover met André Jansen in het verre, verre Veendam. Zal ik, de, zal ik dan deze alvast doen? Hey, André. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, André. Ik was alweer om zes uur in de weer. Na nou, alle commotie en alle nieuwe aanmeldingen op WAF. Want alle mensen krijgen de tourkoorts. Ja. En ze zijn erachter gekomen dat je bijna alle drie <coughs> kunt terugvinden op één plaats. Dat is WAF. En dat is WAF, en dat vinden mensen makkelijk. Ik heb er nu het uh, Zwieler Sub League spel aan toegevoegd. Dus iedereen die een poeltje ooit deed... kan dat via de WAF Zwieler Sub League doen... en de renners kiezen om daarmee punten te scoren... en zelfs een patiëntjes te verdienen. Oké. Okay. Het uh, toerspel. Ja. Dat, uh... Ik doe niet mee, want ik heb er geen tijd voor. <laughs> nee, logisch. Voor de mensen die dat leuk vinden. Ja. Nee, een met soort spelletje niet. en op veel kantoren is er altijd een poeltje hier en daar... Maar dat kan nu uh, digitaal. Hé, hey, eindelijk de Tour weer in Duitsland. Dat is wel weer een vooruitgang. Ja, en ik heb Oe Hempel vanmorgen een berichtje gestuurd... Dat, uh, dat, uh, hij, dat ik het leuk vind dat hij me een bedankbriefje stuurde... dat ik Joop Soetermelk uh, zijn adres en telefoonnummer aan hem doorgegeven had. Want die kon hij niet vinden om hem uit te nodigen. Uh -huh. En ik heb hem vandaag even gezegd... of hij uh, dan ook uh, Didi Turo <lacht> en Jan Ulrich wil uitnodigen. Want Diddy Thurau heeft meer dan twintig dagen in het geel gereden ja. als Duitser. Ja. En Jan Ulrich heeft zelfs de Tour gewonnen in 1997. Ja, maar er zit een zweem van uh, je weet wel achter. En dan willen ze dat ja. niet, hè? Ja, maar ja, ik heb ook wel eens een voetballer gezien die anders een been gebroken heeft. Ja. En moet hij dan levenslang hebben, vraag ja. ik me af. Die is toch ook met, met de Armstrong hetzelfde. Hij ja. Toch, Kijk, hoe je er ook over lult. Hij heeft zeven keer die Tour gewonnen. Daar kan je ja. niet omheen man. Ja, en dat ging niet vanzelf hoor. Nee. Het was in januari die klimmen al aan het, uh, aan het verkennen. En ik heb daar filmpjes van in de ijzige kou nee. met uh, ijs in zijn wenkbrauwen. Was hij die, die berg aan het beklimmen en alle afdalingen aan het doen. En hij heeft uh, niet één van die zeven toeroverwinningen cadeau gekregen. We hadden vroeger in Utrecht een, uh, een schillenboer. <laughs> die had een paard voor zijn kar. Maar dat ja. paard kon nooit iets winnen hoor. En al uh, blaas je hem op met, met, met helium, ja. dan of, gaat hij nog geen uh, paardenrace winnen. Of met maar, EPO, want dat doet ook niks. Uh, ach, ach, dat gelul allemaal. <lacht> eh, de, de, bij de een wel, bij de ander niet. Ik heb wel eens een pilletje geslikt, stiekem had ik uit de koffer van mijn broer gejat. <lacht> <lacht> en mijn broer ging achteruit fietsen en ik ging vliegen. <lacht> toen dacht ik van nou, als het er zo moet, dan stop ik met fietsen. En dat heb ik dus ook gedaan. Maar was... André, heb je vanochtend uh, Ron hier, maar heb je vanochtend uh, de Volkskrant gezien toevallig? Want die hadden uh, twee pagina's over een onderzoek dat ja. de Leidse Universiteit heeft gehouden omtrent EPO. Van het artikel heeft hij gepubliceerd op WAF. Ja. En dan krijgt er ook de rea reacties op ja. van geeuwende waffers. <laughs> Volkskrant... Geeuwende waffers. Okay. Verkopen. En wat zoek je dan als onderwerp? Het dopingverhaal, wat dat verkoopt, krantjes. Mm. Bij de, de sensatiezuchtigen onder ons. En daarom bestaat er ook nog steeds van die privéblaadjes en zo. Ik zag ze gisteren weer even bij de kapper liggen. En ze blijven gewoon in het recht staan. En mensen kijken er niet eens meer naar. Mensen worden overvoerd met pulp. En jij kunt nog naar de kapper? Ik, ik ben naar de kapper gegaan. Ik had het drie maanden uitgesteld. <lacht> En ik had een uh, bijna volle uh, uh, gratis kaart. Want als je tien stempels hebt, en zo gaat er <laughs> ook naartoe in mevrouw ook. Als je tien stempels hebt, mag je een keer gratis. Maar ik, ik had er nog één te weinig. Ik dacht je begon eigenlijk op een beetle te lijken, te lijken, André. Op wie? Op een beetle. Ja, nou, ik, ja, <laughs> en ik ben blij dat het nog een beetje wil groeien. Want sommige <laughs> mensen die hebben het helemaal niet meer. En het wordt bij mij wel een stuk dunner. Ja. Maar ja, ik word dan ook 65. Uh, dat zou je je niet geven, André. Maar goed, nou, laten ja. we naar de Tour gaan. Want bam, bam, bam, bam, geel. Tijdrijder Jos van Emden wil nog niet denken aan een mogelijke ritzegen in de Tour. Maar ja. hij is een van de kanshebbers morgen. Die eerste, die 10 kilometer tijdrit, dat kan hij zeker winnen. Tuurlijk. Maar uh, ik zou je zeggen, als Kittel zich er heel goed toe zet. Dat is een tijdrijder, wist je ja. dat? Ja, ja, ja. Kittel is een tijdrijder. Die kan dat ook. Ik denk dat hij zich heel speciaal heeft voorbereid. Want vooral nu in Duitsland wil hij even ja. een lange neus trekken. Want uh, hij is ook een hele tijd verguist. Omdat hij uh, niet kon aantonen dat hij geen prestatieverhogende middelen had gebruikt. Ja, hou, laten we erover ophouden. Laten we de, gewoon uit wielrennen kijken. Want er is er ook in de Nederlandse ploeg één die het kan. Uh, ja, Jos van Hemde. Ja. Nee, maar ik bedoel die, die buitenlandse jongen met die moeilijke naam. Oh, mooi. maar. maar ja. Primoz Roglic. Ja, ja die, die kan er ook, maar die moet meer wat langere tijdritten hebben en wat meer klimmen hoor. Aha. En je zou, het zou wel eens een hele snelle jongen kunnen zijn die gaat winnen, en dat kan best eens een verrassing zijn. En, en uh, dan denk ik aan een hele snelle jongen die uh, ook uh, groene wegen heet. Ja, maar met 10 kilometer tijdrit, dat gaat net niet. Nee. Dat, dat, dat gaat hij niet halen. Want maar de dag erna hij na, kan die heel erg verrassend zijn. Maar die zijn. kan meerdere etappes winnen. Maar ja. ja, Kevin is ook speciaal voorbereid. Ja. Denk erom, die heeft God die zes weken lang in Zuid-Afrika... maar sprintjes getrokken. Ja. He, en, en hij mocht zich helemaal voorbereiden van de ploeg van wat hij ook wil. Ja. En nou ja, die ploeg, de prachtige Zuid-Afrikaanse ploeg... met prachtige ideologie die gunnen we natuurlijk allemaal het succes. Want wat ze binnen willen halen... is fietsen voor de, de, de townships in, in Zuid-Afrika... zodat de arme kindertjes op de fiets... naar school toe kunnen. Ron Smit zit hier enorm te knikken... Hè, toen je het woord Cavendish viel, toch, Ron, of niet? Ja, ik... ja uh, voor wegen wordt het ontzettend moeilijk... want er zijn maar toch een paar sprinters... in het peloton naar de Tour de france ja. Dus uh, ik denk, nou ja, gaat het, uh, het, het gaat weer uh, fantastisch worden... Ja, nou Ron, ik vind het altijd nog jammer dat jij, uh, toen die draai voor zijn hartjes hebt gegeven... <laughs> ...want ik had je graag als prof aan de gang gezien. Want je bent nog godverdorie nog steeds een hele goede wielrenner. Maar hij zit helemaal uh, onder de medische uh, controles. Hij heeft een heel ding op zijn buik, zo'n kastje. Oh? Ja. Voor een hart? Ach, ja, dat is allemaal niks aan de hand. <laughs> <Nee>. <laughs> een hart als, als, een, als, als een stier. Als een leeuw. Ja, ga weg man. En, en ik heb ook wel eens een beetje druk op de borst. Denk je dat ik dan naar de dokter ga liggen. Hij nou, moest eens... een, fietst, een fietstest doen in het ziekenhuis. <laughs> ja. Wat denk ja. je, hoeveel wat hij trapte? <laughs> ja, ik denk 1300 of zo. Ze hebben al die apparatuur de, moeten vervangen. Toen ging de apparatuur kapot, toen moest ja. hij er onmiddellijk mee stoppen. <laughs> ja. Ja, nou ja, <laughs> professor Strik werd daar die keek ook altijd heel erg raar op... ...als Vedder den Hertog en Joop Zoetemelk ja. op de fietsergometer gingen zitten. En dat was de eerste die dat deed in 1970. Ongelooflijk, ja. Maar André, de uiteindelijke winnaar van de Tour, heb je daar iets bij in gedacht? Poort. Oké. Okay. Heb ik ook op een swieler uh, gezet. Ja. En, uh, uh, ja, ach, dat mag best een keertje gebeuren. Waarom niet? Het is een geweldige wielrenner. En de man die hem ontdekt heeft, heb ik bijna dagelijks contact mee. Dat is Tom Sawyer uit Tasmanië. Ja. En die, uh, ja, dat, uh, dat is hartstikke leuk om te zien. Hij zegt: Ik zag hem als aspirantje fietsen. En toen heb ik hem een iets betere fiets en een paar wielen gegeven. En een mooi fietspak. Hij en, zegt, en, en toen ben ik met hem meegegaan op de koers. Nou heb je dus alle pools weer verknald. Want iedereen gaat nou Richie Port als eerste zetten natuurlijk. Kijk, nou dat moeten we doen. Kunnen we wat verdienen op Zwieler. Hey, even over Geesink, want die, ik, ik herinner me ja. nog die prachtige overwinning van vorig jaar. Ja. In een etappe. Dat gaat hij nu ook nog maar, maar expres tijd verliezen. Daar wordt over gesproken. Ik ja, geloof tuurlijk, het helemaal niks. Je gaat neklaan. lekker een dagje in de bus zitten op je gemak. Ja, dat denk natuurlijk. je wel, dat hij dat gaat doen. Ja, even de benen gewoon een dagje laten vallen. Goed masseren. Zorgen dat er een rijtje duwers op iedere steile klim staat. Dat de benen tot rust komen. Goed slapen. En dan de volgende dag een keer proberen. Hij ja. doet ja. geen vuilte, hè, dit jaar? Er is Geesink? Nee. En dan weet ik, ik kan het programma van Geesink niet uit mijn hoofd. Nee, dit is, uh, waar die, dit is de tour waar die etappes wil halen. Nou, dan, ik gun het een jongen van ganse harte. Hij heeft er hard voor gewerkt. Ja. En uh, een hoop tegenslag gehad. Maar ja. Wel jarenlang een salaris van 6 ton per jaar geïncasseerd, hè? Ja, nou, en? Verdienen ze toch? Ja, dat heeft hij verdiend, hoor. Ja. tenminste zelfs jarenlang zonder enige prestatie. Maar nu met een salarisaanpassing gaat hij dan wel presteren. Nou, hartstikke fijn. De voetballers krijgen meer, hè? Verdienen meer. Ja. Krijgen, niemand krijgt iets, hè? Ja, ik, euh, ik krijg af en toe iets van, van WAF. Maar dat is maar zelden, hoor. Hé, hey, wat denk jij over Sunweb? Hoeveel etappes gaan ze pakken? Nou, weet ik niet. Dat zal Sunweb ook nooit zeggen. Wat Iwan Spekerbrink altijd zegt. Hij zegt, we doen er alles aan... om alles zo goed als we maar kunnen te doen... met de beste mensen die we daarvoor kunnen vinden. Hij zegt, en dan ga je af en toe winnen, inderdaad. Ja. Hm. Nou, Even dat... Over, over dat gesodemieter over die trui. Wat vind jij daar nou van, die, die okay. Nederlandse? Nou, ik was de eerste die reageerde. Ja. En, maar ik was ook de eerste die uh, contact had... met de mensen van de PR van Sunweb... En uh, ik sta er helemaal achter. Want die tijd is ge geweest dat je met zo'n uh, vlag om je, om je lichaam heen gewikkeld fietst. Uh, de ploegen moeten herkenbaar zijn. En uh, ook vanuit de helikopter. Dat hoort daarbij, dat hoort daarbij. Ook zichtbaar uh, in de bergen. En dat je dan kampioen bent van een of ander niemendallig landje... ...als, als uh, Kirgizistan of, of, of Nederland of Estland of zo. Hè? Nauwelijks noem ons waar, weg te rijden, 42 nationaliteiten in de Tour. Als al die kampioenen meedoen, nou ja, dan uh, wordt het een beetje onoverzichtelijk, hè. Sponsors betalen om uh, zoveel mogelijk uh, marketing te kunnen plegen in uh, zo'n sportevenement... ...en dan met het, uh, de focus op de televisie. En als die niet uh, voldoende herkenbaar zijn... Ja, uh, betaal je voor niks. En uh, dit is een concept van de toekomst. Ik heb ook met die mensen erover gehad... Van dat je eigenlijk in het frontaanzicht van de renner... Uh, dat je hem eerder zou moeten herkennen. Ze hebben, tegenwoordig kunnen ze vanuit een auto doen ze dat dan... Ja. hebben ze een, een, een, een uh, hele verre lens... en dan kun je ze zo in hun gezicht aankijken. Alleen, met die bril in die helm zijn ze bijna onherkenbaar... En het zijn vaak uh, ja, hetzelfde type mensen. Hè? Je, je herkent ze niet meer in het front. Opzij wel, want dan heb je nog een rugnummer. Hè, of, of een frame-nummer. Uh, of de stijl, zoals wij als renner dat herkennen. Maar uh, het frontaanzicht niet. Nou, daar wordt over nagedaan. Want op die helm kun je nog iets doen. Hè, of op de schouders. <lacht> ik, ja, ik heb ooit een vertegenwoordiging gehad van sportsmarketing surveys... ...uit Londen en dan had ik dat voor Nederland en uh, België. En dan uh, beval ik dus uh, potentiële sponsors aan... Uh, ...waar, in welke sport ze het beste zouden kunnen sponsoren. En een van de dingen die we onder beheer hadden toen... ...dat deed ik in de vrije tijd naast het casino hoor... ...een van de dingen die we onder beheer hadden was Formule 1. En ik heb het over de jaren tachtig... En uh, ik had toen voorgesteld, je hebt vaak een boordcamera... dan kijk je dus op die, dat stuur en dan zie je die handjes daar bewegen. Ik zei, zet daar dan Marlboro op. Nou, daar hebben ze een rendement van gehad. Dat is ongelooflijk. Laten we het Marlboro verboden. Maar met Vodafone, we zullen er nog steeds verschrikkelijk veel rendement van. En wat het wielrennen betreft... Nou, ik zie nog mijn broer Harry de PDM-trui tekenen. En vooral ook de broek met helderwit... Diep zwart, zodat hij bij de linksrijdende motor met camera het beste in beeld komt. Hey, even naar de 104e Tour, want die staat morgen te beginnen. We ja. doen dat met 15 Nederlanders. Ja. Ik noem een naam en jij geeft een korte reactie. Even oh. een, een tikspelletje. Oh, leuk. Marco Minnaert. Ja, een knecht. Katusha met uh, Lammertink. Uh, nou, Lammertink zou nog wel eens een dagje... Uh, kunnen attackeren, want dat is hij ook van plan. Dat heeft hij me stiekem ook al verteld. Dit is trouwens een Russische ploeg zonder Russen, hè? Uh, ja, Katusha, nou ja. Koen de Kort. Wie? Koen de Kort. Koen de Kort is een hele waardevolle renner... en uh, ik hoop dat hij zijn trekploeg uh, goed kan steunen... en dat ze de successen hebben, die ze, die ze wel verdienen, ja. Weet je dat hij een boezemvriend is van Degenkol? Ja, dat wist ik, ja. Oké, okay, dan krijgen we Bauke Mollema. Bouke Mollema, nou laten we hopen dat hij een topdag heeft. Hij zal weer zesde worden of zevende. He, uh, dat is Bouke, dat is, dat, dat is hem. He, als Bouke een beetje Amsterdamse lef had, gaat dat hij al drie keer de Tour gewonnen. Ja. He, maar ja, de jongen is bescheiden. Uh, maar kan waarschijnlijk meer als dat hij tentoonstelt. Hij moet nou Contador steunen hè, in zijn laatste ja, kans. Nou ja, het, moet dat, uh, dat moet je altijd, het is toch een loterij. Het is moeilijk om te voorspellen allemaal. Dylan van Beijden. Dylan van Dalen, die gaat ons heel erg blij maken. Daar ben ik van overtuigd. Dat is leuk om te horen. Ja, dat is om te, echt om, om van te watertanden hoe die, hoe die erin staat. Via Jan van Dalen zijn wielerschool of wielerhotel in Moraira in Spanje. Daar komt hij altijd en daar zie ik al de foto's en de berichtjes en de gein natuurlijk voorbij komen. Hm. En dat treedt hij vaak, Dylan... Vierde in de Ronde uh, van Vlaanderen, dus die kan voor een verrassing. Ach, dat is gewoon een kanje van een wielrenner, joh. Tom Lezer. Ik heb nog even de tijd nodig om te rijpen, maar die gaat ons heel erg blij maken. Tom Lezer. Die? Tom Lezer. Tom Lezer, het zal altijd zijn rol vervullen en is een waardevolle vent in de ploeg. Jos van Emden. Jos van Emde, die de eerste tijdrit zou hij wel eens bij de eerste drie kunnen rijden. Ik hoop geheel natuurlijk. Maar die andere tijdrit, ik gun hem het zo van ganzer harte... Vooral ook wat hij daar in uh, Italië, in Milaan heeft gedaan. Jonge, jonge, jonge een renner. Eindelijk krijgen wat hij verdient. En Timo ik... Rozen. Wie? Timo Rozen. <laughs> Timo Rozen. Ja, ik weet eigenlijk niet zoveel van die jongen. <laughs> Dylan Groeneveld. Ah, oh ja, Groenewegen, sorry. Dylan Groenewegen. Nou, ik hoop dat hij mee kan doen in een paar topsprints. En... Uh, ik hoop van ganse harte voor zijn uh, lieve vriendin Nine Storms... en voor opa en oma Annie Zieleman en Co. Zieleman. Dat hij het redt. Eén etappe winnen zou hartstikke mooi zijn. En nog het allermooiste op de Champs-Élysées natuurlijk. Ik gun ze van, allemaal van harte. Robert Geesink. Robert Geesink, uh, als hij uh, inderdaad de, de stress van zich af kan laten vallen... en uh, naar zijn grote motor gaat luisteren... En een dagje rust neemt. En de volgende dag kan hij ons echt uh, laten glimlachen. Een en... Nederlands kampioen. Ramon Sinkeldam. Ramon Sinkeldam. Nou ja, ik hoop dat hij een keer zijn eigen kans mag gaan. Maar hij rijdt natuurlijk voor Michael Matthews. Hè? Hij moet uh, de, de springtrein aantrekken. Roy Curvers. hoop dat het een keer lukt. Roy Curvers. Roy Curvers is een uh, gouden kerel in de ploeg uh, Sunweb. En een ontzettend aardige vent. <laughs> <laughs> Albert Timmer. Albert Timmer, een beest, een, een, een hardrijder, een, een, bijna een Ron is verschrikkelijk. Die kerel, wat zal het mopper als ze hebben getraind. Want die rijdt zo verschrikkelijk hard. De debutant, De, Mike. Mike Teunissen. Wie? Mike Teunissen. Mike Teunissen, een enorm groot talent, is nog aan het rijpen. Komende jaren kunnen we er nog meer plezier van leven. En Laurens Tendam. Laurens Ter een uh, fijne gozer en een... Uh, een, een filosoof, een, een waardevolle captain in een ploeg. Ik gun hem ook een keer een dag succes. Dat zou geweldig zijn. Dat zou zeker mooi zijn. André, hartstikke bedankt. Gefeliciteerd. Ja. Morgen is het feest. De tour ja. begint. En we zijn ja. allemaal blij. Oké, okay, de hartelijke ja. groetjes allemaal. Ron en uh, hou hem strak, hè? Hey, even, even de was voor jou, daar komt hij. Ja. Ik wil toch nog even wat opmerken. Want ik zit met verbazing uh, te constateren... dat ik denk drie kwart van jouw uh, hersenen... Uh, wordt volgens mij als opslag gebruikt... voor al die kennis die je hebt over, over wielrennen. Ik vind het onvoorstelbaar. Al die namen, vetse, familie van de renners. Het is ongelooflijk. Waar haal je al die kennis vandaan, man? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat mijn geheugen... Ja ontwikkeld is in al die jaren dat ik in het casino werkte. Yeah. Want uh, dan was je bijvoorbeeld tafelchef en dan moest je al, uh, moest je al die inzetten onthouden... Yeah. ...zonder dat ze een aparte kleur hadden. En dan ontwikkel je een soort geheugen. Ik denk dat, dat dat het is, ik weet het niet, want ik heb een, uh, een eng geheugen. Ik kan me ook hebben, ik liep een keer in Keulen ergens in het centrum te winkelen. Yeah. En daar kwam ik een meneer tegen. Ik zei, ah, u bent die man van 17 en 19 met de buren een stukje extra op de 5. <laughs> Ik wist dat speelde en het was tien jaar eerder. Ja. <laughs> Dag André, dankjewel. Fijne tour. I can of nothing better than dancing on the beach, you can to a rock'n'roll on the beach. to dance with Dance with. Eerst werden we door de Beach Boys meegenomen naar het strand. Cliff doet er nog een schepje bovenop... en uh, die gaat uh, bossa Nova dansen op het strand. En wat doet Henny in Gaat hij ook bossa Nova dansen op het strand? Of? Nee, ik ga lekker voor de televisie liggen. Die, die, die, die, die is vanaf nu drie weken... Uh, vier, die, bijna vier. ogen, uh, ja, ja. okay. Sharon. En ik kijk de dag, ja. en ik kijk de avond... en dan kijk ik naar de Belg, die heb ik opgenomen... En ja, dat is ongeveer 10 uur tv per dag. Dat is heerlijk. Dan. Jij komt de zomer wel door. Jij komt de zomer wel door. Ja. Heel goed. Ik heb trouwens een uh, televisie al buiten in de tuin geïnstalleerd. Dus als is mooi weer is, ga <laughs> ik naar buiten. Hé, hey, Ron Smit is onze gast. Ron, we schrokken ons te pletter. Jij lag opeens in het ziekenhuis aan de huidbewaking. En je had net weer een paar grote racen gewonnen. Uh, ja, de fietsen gaat gewoon door natuurlijk. En... Uh, ja, ik was naar de huisarts geweest... en die deed een check-up voor een, hart, uh, een hartstoring. Maar ik, ja, volgens mijn ideeën heb ik helemaal niets. En uh, de, ja, ze wijst, wijst uit dat ik ook tot nu toe nog niets heb. Maar ja, ze willen het allemaal checken en dubbel checken. Maar toen, toen dus, kwam, toen kwam uh, het volgende. Je moest een zieko, in een zieke auto. Wat, wat was het voor verhaal? Ja, ik kwam bij de huisarts en die zegt... nou, we maken voor de zekerheid we maken even een hartfilmpje... Uh, want ik kwam voor een ander onderzoek. En uh, nou, toen ging ik een huisfilmpje maken en ik liep nu al naar huis toe. En toen belde hij op dat ik terug moest komen. En uh, hij zegt, ja, uh, ik bel een ziekenauto voor je... want je mag niet alleen naar het ziekenhuis, je moet naar het ziekenhuis toe. <Klacht> ja, ik maakte met een smoesje, zei dat mijn vrouw in de auto zat... en dat die wel Dus ik naar het ziekenhuis toe... en ik belde mijn vrouw nog op. Ik zei, nou, ik kom voor het eten thuis... Maar ik moest daar werd meteen aan bewaking apparatuur, moest ik liggen en dergelijke. En ja, ik heb een heel lage hartslag. Dat heb mijn hele leven al. Je moest 24 uur blijven? En toen moest ik blijven daar in het <lacht> ziekenhuis. Dus ik mocht meteen niet meer weer naar huis toe. Nou ja, god. En de uh, nou, volgende dag heb ik allemaal wat testen gedaan. Nee, maar en, eerst even de nacht. Want je werd midden in de nacht wakker met allemaal dingen op je borst. Ja. En toen had je een heerlijke droom. Nou, het, was, het bleek geen droom. <lacht> Het, uh, ik lag daar uh, heerlijk op mijn rug, in, in mijn onderbroek. Uh, en uh, opeens, ik, ik word wakker, ik denk, wat, wat voel ik nu? Ja, er waren twee verpleegsters die bogen over me heen... en die waren al die, die, die, die nappies, en waren ze aan het recht aan doen en zo... want die waren verschoven. En ik denk, oh, droom ik nu? Of, uh, of, of was dat niet zo? Je dacht dat het was waren? <laughs> ja, even, ja, het, ja, ja, ja, ja. Ik kreeg ja. <laughs> nog half in je slaap. Ik denk, wat, wat gebeurt er nu allemaal? Maar ja, overkom je natuurlijk niet zo vaak meer. Hè? Nee. Maar wat is nou het probleem? Je hart slaat af en toe een, een slag over. Dat is wat het is. En je hebt een sporthart. En, en als je een, een, een fietstest doet, dan zit je op, met 350 watt op een hartslag van 135. Ja, maar dat is normaal. Ik doe wel eens meer van die testen en dan trap ik nog meer. Dus dan moet je tot het uiterste gaan. Maar nu, nu kwam ik in het ziekenhuis. Maar zijn ze zijn zo ook niet gewend dat iemand zeg maar, van 65 met zo'n goede conditie en met, met, met zo'n lage hartslag komt. En dan, uh, ja, dan, dan val je buiten de categorie. Uh, dan denken ze meteen dat je een probleemmens bent. Of zo Maar hmm. dat is helemaal niet zo. Je zit nu helemaal onder de... Ja, je hebt zo'n kastje op je buik. Hè? Je moet 24 uur wat je hart uh, bekeken ja. Maar je hebt alleen maar wedstrijden gereden en geoefend. Je rijdt zo'n 150 kilometer per dag gemiddeld, denk ik. Nou, op het moment iets minder... Maar uh, rij ik 60, 70, 80 kilometer. En het is geen enkel probleem. Nee, en ik merk ook helemaal niets. En ik leef gewoon en doe ook. Vertel doe even over je laatste drie wedstrijden. Want dat was uh, heel leuk. Hè? <coughs> nou, mijn laatste wedstrijd. Nou, uh, ik reed uh, drie weken geleden reed ik het kampioenschap van Nederland. Daar heb ik mij ontzettend goed op voorbereid. <coughs> <coughs> ik had ook het idee dat ik kampioen van Nederland zou worden. Bij de 65 plus, uh -huh. dat is uh, tegenwoordig heb je categorieën van 30, 35, 40, 45, 50, 50, 60, 65 plus. En uh, ja, ik had er echt heel veel voor gedaan. Ik had alles afgezegd. Ik, had alles, uh, ik heb heel speciale trainingsmethodes gedaan. Uh, fysiotherapie, fiets was helemaal in orde. En toen werd er voor de start gezegd van ja, de, wij hebben geen instructie van de KNW gekregen voor de 65 plus wedstrijd dus moest ik bij de andere categorie bij de 60 plus rijden ja dat was natuurlijk een heel ontzettende domper en uh, ja mijn wedstrijd was eigenlijk al over voor de start toch dan krijg je zo'n klap dat, uh... ja ja ja ik had recht ik was helemaal voor, ik was geladen ik was er helemaal voor klaar voor en dan moet je opeens in de andere categorie rijden ja. en dan krijg je ja, dan zit je natuurlijk met andere soorten renners en nou ja ik werd uh, zevende werd ik bij de 60 plus keurig en uh, achteraf had ik kampioen van Nederland bij de 65 geworden. Ja. Dus, uh, maar ja, goed, dan was mijn seizoen was eigenlijk een beetje over. Nou, maar dan noemen we je nou toch gewoon een Nederlands kampioen 65 plus. Nee, bij, nee, nee, nee, nee, dat, dat, dat, dat ben je niet officieel. Dus, maar goed, uh, teleurstellingen leer je mee leven in je in, in sport. Dat, zal niet enige teleur, dat is al niet de enige teleurstelling maar goed, geweest. Maar stel je, je bent de Nederlands kampioen en je krijgt de trui. En wat voor trui is dat voor jou dan? Dat is uh, ongetwijfeld een rood-wit-blauwe trui zou dat zijn. Maar de oude, de, de vlag? De vlag, ja. Daar moet, daar moet je trots op zijn als je daarin mag rijden. En die onzin van met de commerciële dingen en dergelijke, dat vind ik allemaal. De Belgen rijden wel in de originele, gewone Belgische vlag uh -huh. En dat vind ik echt uh, heel mooi. Ron, vind jij daarvan? Ja, ik vind het ook. Als je je land vertegenwoordigt en je bent kampioen geworden van dat land... dan moet je dat vooral ook tonen. En die sponsorbelangen, weet je... Hoeveel mannen rijden er in zo'n ploeg? Acht. Nou, dan heb je nog steeds zeven man die wel die sponsornamen op hun hesje hebben. En uh, draag gewoon die vlag. Dat is toch fantastisch. Ja, maar de sponsornaam die staat er ook nog eens op. Hoor. Die staat er ook nog eens op. Dus, maar, maar, tuurlijk, maar niet, maar goed, zo, maar niet, is wat niet minder zo dominant zichtbaar. als ja. de... Ja, natuurlijk. Ja, nee, ik... Ik vind het ook. Ja. We kunnen van alles een probleem maken. Hè? Nou ja, zo is het ook. Vertel jij nog eens iets meer over dat, uh, dat volkskrantverhaal van vanmorgen? Want ik vind het toch wel heel interessant. Ja, nou ja goed, je hoort André er een beetje smalend over doen natuurlijk. Maar, dat, ja, maar het, het, kijk, het, het... kijk, André, laat ik dat voorstellen, heeft groot gelijk dat al het gelul over doping... daar moet je eigenlijk niet over praten. Klaar, boom. Nee, maar, maar dit is bij uitstek de sport... Waar het altijd het meest in is voorgekomen. Je kunt o o, er niet omheen. Dat is omheen. niet waar wat je zegt. Dat is niet waar wat, wat je dan? Zegt. Het is niet ja. de sport waar het meest in is voorgekomen. Het is de sport waar het meest over dit gedoe geluld wordt. Ja, maar het wordt ook daardoor het meest. Nee, het, het is, niet is toch ook het meest. In, in de atletiek, kijk naar die Russen. Joh. Al die Russen zaten onder de stront. Ja, oké, okay. ja. nee, goed. Maar dat was een, inderdaad een excess. Eh, eh, dat was ongekend ook. Maar dit is al jarenlang. Dit is structureel. Ja, omdat het een van de zwaarste sporten is. Ja, maar goed, het betekent niet dat je. Nee. Dat betekent toch niet dat je dan geoorloofd bent om nee. te gebruiken? Of dat wel? Omdat het een van de zwaarste sporten is. dat sport is ik ook niet. Het is alleen zo vervelend dat als er over wielrennen gepraat wordt, wordt er over doping ja, gepraat. Ja, nou ja, goed, dat is inherent dus aan het wielrennen. Dat is jammer, maar het is wel zo. Nou, en wat gebeurt er? Uh, ja, de. Leidse Universiteit heeft een onderzoek gedaan, die heeft 48, 48 pardon. Amateur, topwielrenners, uh, bereid gevonden om mee te doen aan dat onderzoek. Uh, de helft werd ingespoten met een, uh, een zoutwateroplossing uh, en de andere helft met EPO. Ze hebben ze allerlei testen af laten leggen. Op de home trainer, uh, duurtesten, dat soort dingen. En uh, de, Uiteindelijk monden dat uit in uh, een uh, etappe rijden en uh, als sluitstuk de van toe daarvan beklimmen. Nou ja, dat hebben ze allemaal getest en gemeten en gedaan. En nou, uiteindelijk bleek de groep, overigens, die geen EPO had gebruikt... nog sneller dan de groep met EPO. Maar werd er ook gezegd, en dat was misschien wel een beetje de conclusie... Eh, dat zo'n dag hè, of zo'n korte periode waarin je dat meet... niet vergelijkbaar is met een tour waarin je drie weken lang... elke dag een topprestatie moet leveren. En dan zou dat EPO wellicht die meerdere rode bloedlichaampjes die dat opwekt wel uh, kunnen werken. Maar ja, er zijn gebruikers... ze hadden ook uh, vier uh, gebruikers ervan... Hè, die ooit hebben bekend... aan dat woord gelaten. En die zeiden zelf van... Uh, ja, weet je... toen ik het nam... toen uh, kon ik plotseling wel heel hard fietsen. Dus ja... Um, en dat zijn mannen die natuurlijk op topniveau uh, presteerden... En, en afgetraind waren... en uh, dat meemaakten... op het moment dat ze misschien al twee uh, weken... Uh, iedere dag uh, zich het snot voor de ogen hadden gereden. Hè? Zoals jullie dat zo mooi zeggen. Ik herinner me in 1983 een interview in Radio Tour de France met Mathieu Hermans. En die vertelde toen, open en bloot, deze Ronde van Frankrijk is niet te rijden op een boterham met kaas. Een boterham. Dat kan niet. Ja, nou ja, precies. En dat is natuurlijk het grootste probleem. Ja, dat, dat, dat, is, dat hoor je altijd. Ja. Maar betekent dat dan dat je... Natuurlijk betekent dat dat. Huh? Ik bedoel, je, je moet allerlei uh, extra stoffen nemen om, om je lichaam op peil te houden. Je moet in ieder geval rusten. Maar je probeert maar eens te slapen in die hectiek. Maar wil jij het vrijgeven dan? Is dat het? Ik dan ben je er toch vanaf? Dan moet je het toch zelf weten? Als, als je zo idioot bent dat je met je leven speelt? Ja, dat ja. is een beetje. Waarom? Um... Nee, nee, daar ben ik het niet mee eens. Oké. Okay. Nee, nee ik vind er moeten. Kijk, er zijn bepaalde regels. In het verkeer heb je ook bepaalde regels. Dus er moeten wel bepaalde regels aan zijn. En ik. Eh, toen met die dopingtijd, die EPO-tijd. dan had je echt wel die, die koersen. En dan was iedereen die, die reed ontzettend hard. Maar je kreeg er geen mooiere wedstrijden door. Ik zie dat wel de, la, de laatste tijd dat je wel mooiere wedstrijden krijgt. Het Nederlands kampioenschap, het Belgisch kampioenschap, de wedstrijden. Ze rijden weer echt als, als, als nieuwelingetjes, zeg maar, die, die renners: 96% ja. rijdt schoon. Moment ja. het is gebleken. Dat betekent dus dat er nog steeds 4% vals speelt. Ja, dat is een uh, heel goede conclusie, Henny. <laughs> nee, ja, dat is dus zo. Ja, daar heb je mee te maken. Ja, nou goed. Uh, wellicht worden ze ontdekt. Ja, maar zo zal het altijd zijn. Ik bedoel, maar ja, weet je, uh, ik, wat las ik er ook in? Uh, welke middelen komen wel erop en welke niet? En. Uh, het is een stuk ontzettend moeilijk. Ze hebben ooit cafeïne eraf gehaald. Terwijl dat eigenlijk een drug is die uh, alles uh, doet. Er zijn drie uh, regels. Hè. Um, waaraan een stof moet voldoen, wil het op, die verboden lijst, op de lijst van verboden middelen komen. En cafeïne voldoet aan alles. meer ja, dat hebben ze toch afgehaald. Omdat het een soort dagelijks gebruik is. Jan Jansen heeft openlijk gezegd dat hij de Tour heeft gewonnen... Terwijl zijn haar recht overeind stond na twintig espresso. Ja, ja precies. <laughs> ja, nou ja, daar ga je. Ja, maar goed, uh, ja, het, het, het blijft natuurlijk een, een moeilijk verhaal. En uh, we, we hebben het nu net over epo gehad. Maar er is natuurlijk nog veel en veel meer. En er zal weer wat nieuws komen ook. Ja? Ja. Zeker in de uh, synthetische uh, vormen kan steeds meer ontwikkeld uh, worden. En, en ja, dat gaat natuurlijk steeds verder. Maar één ding is zeker... Nou, Wielrennen is en blijft een prachtsport. En morgen begint de Tour. Kijk. nou, hey Ron, uh, ja. en nog even een Welke hart. Rond met uh, uh, de, de, de, de, de trage hartslag. Zeg maar. Oh, die. Want ik, ik, ja, ik heb ik ook he, trouwens. Ja, ik, ik heb, ook, ik, <lacht> heb je ook een kastje? Nee, ik heb geen kastje, maar ik heb wel een hele trage hartslag. <lacht> ik heb ook naast, naast iemand gelegen in het ziekenhuis met, met hartproblemen. Die had al twee keer een harttransplantatie ondergaan. En zijn favoriete plaatje was... Down. Don't let me down. Baby, can I take it to the movie show? I don't know. Well let me kiss you before I go. No, no, no, Well, there There Goes My Heart Again. Fetch Domino, good old Fetch. We kennen hem allemaal van Blueberry Hill. Maar dit was ook een hele grote hit. There Goes My Heart Again en het hart van Ron. Er is niks mee aan de hand, hebben ze juist gehoord. Dus, uh, nou, dit plaatje was voor jou in ieder geval niet van toepassing, Ron. Toch? Nee, dankjewel. <laughs> we gaan snel door, Henny. Aan jou het woord. Hebben we nog meer over de tour, Henny? Ja, jij vast heel veel natuurlijk, hè? Ik denk dat we nu eigenlijk al over wat andere sporten moeten ja, praten. Ja, toch? He? Nou, dat gaan we doen. Uh, ik vind het wielrennen van Ron Smit... ook net zo belangrijk als de Ronde van Frankrijk, hoor. Want ieder berichtje dat er maar verschijnt over die Smit, dat, dat, dat lees ik. Ja. Je bent zo'n beetje de meest beroemde uh, Zandvoorter, denk ik. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of er andere. Ik hou me bezig met, uh, met mijn sport. En uh, ja, je kijkt niet verder naar andere sporten in, de, in, in Zandvoort. En ook niet... Uh, ook geen voetbal en dergelijke. Maar er gebeuren hier wat dingen hoor, in Zandvoort. Ja. ja. Bestuur van ZHC, genomineerd voor het bestuur van het jaar. Daar wordt straks in de tweede uur over gesproken, want dan komt er iemand van de club. Dat zijn natuurlijk leuke dingen. Ja. Die meisjes van de, of de, de kinderen van de AAR, die de hele wereld overgaan uh, en heen en weer gevlogen worden. Dat is wel wat natuurlijk. Nou ja, de, we hadden vorige week de voetbalster die bij PSV een contract tekent. Het zijn allemaal topsporters hier in Zandvoort, joh. Het, is allemaal, het wordt zwaar onderkend. Ja, Zandvoort is ook wel echt een sportminded uh, dorp. En dat merk je ook wel aan mensen die je spreekt en dergelijke. En dan zijn ze allemaal wel echt enthousiast. Ja. Ja. Ga jij ook uh, al die dagen naar de Tour kijken? Uh, nee, heel selectief. Ik neem, ik neem het op. Ik kijk zo en zo niet naar Nederland, want dat Nederlandse commentaar dat vind ik ontzettend vreselijk. Ja, ik ook. En in uh, België en zo. Dat, ik neem het op. En dan ga ik selectief kijken. Kijk, als je een sprintetappe hebt. En het is, uh, ja, zeg maar, 200 kilometer. Nou ja, dan sep ik gewoon door naar, naar de eindsprint. Maar wandeletappes komen niet meer voor, hoor. Nee, nee, nee, nee. Het is veel belangrijker. De eerste kilometer te gaan zal. Ja. Huh? En uh, ja, ik kijk wel uit naar de, naar de etappes, hoor. Ja. Vooral de sprintetappes vind ik geweldig. Ja. Ja. Dat, ja. Ik de vind bergen. bergen het Ja, de bergen vind jongen, ik ook wel mooi. Toch genieten, man. Hoe is het met jou, Ron? Met deze Ron. Ja, goed. Ja, maar ga je ook kijken? Naar de tour? Ja. Nee, joh. Nee, sorry, ik heb er niks mee. Nee, je gaat golven. Ja, ik ga golven. En. Uh, nee, ik zal uiteraard even de samenvattingen kijken. Maar een hele, een hele etappe kijken, jongens, dat is hetzelfde als kijken hoe gras groeit, toch? Nee. Ja. Ja. Ja, ja, nou ja, ik zit hier tegenover twee uh, wielrenners, dus ik heb het hier best lastig, uh, luisteren. Zullen we even wat uh, sportkort doen? Gaan wij sportkort doen? Ja? Nou, dan moet ik eens even kijken wat je allemaal in mijn handen... Uh, Benjamin van uh, de Leer verhuisd van Roda JC naar Ajax. De Amsterdammers bereikten overeenstemming met de 25-jarige keeper uit Houten over een vierjarig contract. Ja, Portugal stuurt papa Cristiano Ronaldo naar huis zijn tweeling natuurlijk. Ja, ja. de Confederations Cup hè, en hij mocht, hoefde daar niet meer te zijn vonden ze, want hij mocht uh, naar de tweeling toe. Ik was van de week heel erg trots, want Pelle Clement ja. gaat naar Redding, die gaat Jaap Stam achterna. Ja, leuk hè. Gisteravond was de algemene ledenvergadering van HFC. Ja. was zijn vader en het enige ja. dat ik kon uitroepen was van harte gefeliciteerd. En je had die smijl moeten zien. Ja, ja, ja, thuis. ja. Het is geweldig. Nou, ze waren het hele gezin was de afgelopen week ook naar Reading getogen ja. om hem leuk. bij te staan. Dat is natuurlijk fantastisch. Geweldig, hè? Leuk voor hem. Ja. Hartstikke leuk. En ik hoop dat hij samen met dat team ze naar de... Eredivisie van het Engelse voetbal weten brengen. Zou niet verbazen. Zou leuk zijn. En weet je wat het leuke is? HFC krijgt weer een paar erbij. Nou, dat, dat betwijfel ik. Want nee, nee, dat is zo. Is dat zo? Ja, dat is zo. Want hij was uh, tien toen hij vertrok. En je, je is pas vanaf, is... Twaalfde, ja, ja, ja, vanaf ja, ja, de twaalfde okay. jaar. Nou, maar is hij dat? beurt wel wat hoor. Nee, hij beurt wel wat, maar HFC dus niet. Nou, denk het wel. Nou, ja, ik denk. heb gelezen dat dat niet zo was. Okay, maar, goed, maar goed, een transfervrije mulder is op weg naar Swansea. En dat is volgens mij al gebeurd zelfs. Ja, die is er al. Die is er al. Ja. Vitesse heeft uh, in Tim Mattafs, die kennen we nog van vroeger... een nieuwe spits gevonden. De Slovense International verbond zich... voor drie jaar aan de bekerwinnaar. Ja, Benjamin van Leer van Rode JC... de 25-jarige doelman... heeft een overeenkomst bereikt met Ajax... en dat kost Ajax 700.000 eurotjes die ze aan Rode mogen betalen. Kopie. Ja. Als de voortekenen niet bedriegen, heeft FC Groningen met Ritsu Doan, 19 jaar, een hele speciale speler binnengehaald. Die jongen willen in ieder geval zo spelen als Suarez en hem achterna. Ja, en ik zie dat uh, Sofian Amrabat bij FC Utrecht is gewild bij Feyenoord. Ja. Maar ze bieden niet genoeg, vinden ze bij Utrecht. Nee, dus uh, dus moet ze, moeten echt, ze moeten echt in de tasten willen ja. ze die jongen overkrijgen. Ja. Vijf ik miljoen waren berichtjes bij elkaar gesprokkeld door Jos de Jong. Ja, zeker Jos. De kampioen, berichtenmaker en koffiemaker. Ja, precies. De thee staat weer klaar. Dankjewel, uh, Jos. Heerlijk. Graag gedaan. De komende jaren zullen er uh, geen belofte teams instromen. Daar gaan we het in, in het tweede uur ja. over hebben met de voorzitter van HFC. Red-Jan Pruin. Dan kunnen we ook nog even vragen hoe die uh, algemene ledenvergadering van gisteren ervaren heeft. Precies. Ron, jij had een verzoekje voor een nummer van David Crosby. Is dit het moment daarvoor, of zeg je twee uur? Nee, nee, dat is het best leuk. Want ik kan er wel een leuk verhaaltje over vertellen. Oh. Uh, David Crosby, ik heb, ik heb hem ooit geïnterviewd en uh, uh, dit is een band. Uh, CPR heet dat. Crosby Pivar en Raymond. Ja. En uh, ik zal je even het introotje van mijn verhaal uh, vertellen, wat ik ooit geschreven heb voor de Telegraaf toen ik daar nog voor schreef. Stel je voor, je hebt letterlijk het leven geleid van een popster. David Crosby heb ik dan over. Hè. Drank en drugs waren er volop en je voorliefde voor wapens bracht je meermalen in de Amerikaanse cel. Diverse ontwenningskuren konden er niet voor zorgen dat je lever aan al dat vergiftigende geweld ten onder is gegaan. En in 1994 blijkt dat je niet lang meer te leven hebt. Intussen is elders in het land de 32-jarige pianist componist James Raymond, gestimuleerd door zijn stiefouders op zoek naar zijn ware afkomst, al snel vindt hij bij de officiële instanties in Californië... zijn geboortecertificaten en adoptiepapieren... en reageert ongelooflijk als hij de naam van zijn vader leest. Om het zeker te weten legt hij contact met zijn biologische moeder... die al jaren geleden was hertrouwd en naar Australië was ge geëmigreerd. Van haar krijgt hij te horen dat zijn vader inderdaad die beroemde popster is. Die jongen vond dus David Crosby terug van Crosby's Tales Nation Young... als zijn vader... Maar hij bleek zelf ook een geweldig pianist te zijn. En toen Crosby dat hoorde, hebben ze elkaar opgezocht en een bandje opgericht. En dat heette CPR. En daarvan draaien we nu Rusty and Blue. A cluster put em in a pile like feathers on your floor voyages in sea forest, deep blue and rusty soul in a satchel, and leave em by your door people's lives peep fly fascinate me all my life all of my Ja, een heerlijk relaxed nummer uh, Rusty and Blue van Crosby, Stills en Nash Of David Crosby, zo moet ik het zeggen, samen met zijn zoon. Uh, dankjewel, Ron. En uh, we hebben een, een beller, uh, want ik heb, heb hem eerst gebeld, maar hij belt ons terug. Joop van Nes. Nee, jo, goedemorgen. Ja, we ben je last. Ik ben onderweg naar de Fisio. Ja, dat weet ik. Morgen. Maar er is toch Morgen. bijna niks. Maar ik wil met jou even praten over het bestuur van ZHC. Want dat was genomineerd ja. voor het bestuur van het jaar. Daar gaan we in de tweede ja. uur over praten. Ja. Maar dit ja. weekend is het genieten van de Italiaanse cultuur op Zandvoort. Ja. Vertel. Ja. Nou, nee, vorige weekend was dat, hè? Oké. Okay. Vorige weekend. Oké. Okay. Vorige weekend uit we Italia, Zandvoort. Ja, normaal gesproken was het altijd één dag op het circuit. En uh, dit jaar voor het eerst twee dagen. En het was niet al te denderend weer. Dat zeg ik toch net, Ja. Yeah. Ja, en dat merk je meteen in het bezoekersaantallen. Ik ben er op zondag geweest. En ik kon overal met gemak bij komen. Het grootste gemak. En dat is vorig jaar was dat al helemaal anders, hoor. Het was een a mooie weer. En b één dag. En dan komt alles op één keer, weet je wel. Ja. Yeah. Maar ik heb weer genoten van al die prachtige auto's die er stonden. Met name de auto's. Ik ben niet zo'n motorengek, want die stonden er ook wel verder, dat, dat, dat soort dingen allemaal. Maar ja, die auto's, dat, dat spreekt mij aan. Ik heb schitterende Lamborghinis gezien. Uh, Alfa Romeo's, uh, wat minder Ferrari, want dat is niet echt mijn merk. Maar er zijn prachtige uh, uh, Fiat Abort, dat, daar ben ik helemaal gek op. Ik weet niet of je nog weet wat het is... Via uh, Fiat Abort is een, een, een, een heel klein autootje, 850 cc, en daar werd uh, ooit Ab Goedemans, die al lang overleden is, werd daar Nederlands kampioen in. En die dingen gingen zo hard dat ze in de gelgbocht een uh, rechterpootje omhoog tilden een voorpootje. Ik heb er zelf weer gehad, uh, Joop. De, ja, schitterende auto, ik, dat, daar ben ik helemaal gek van. En er stond een hele mooie van het, uh, het hele oude SRT, het Stichts Racing Team. En daar heb ik gewoon bij aan kwijlen eigenlijk. Die prachtige kleuren gespoten en al die de goede stickers erop. Geweldig. Weet dat, je dat ik in militaire dienst een week achter de wacht moest... omdat ik in die auto naar de kazerne reed? Maar ik kon natuurlijk die, die schoenen, die militaire schoenen... daar kon ik niet meer rijden. Dus daar stond uh, mijn luitenant me op te wachten. En die zei, je hebt de verkeerde schoenen aan, een week zwaar. Ja, ja, ja, ja. Koestal week heette die. Wat een rotvent was dat, zeg. Maar Geluk, goed, dat, dat is gelukkig niet meer. Ik heb het ook helaas mee moeten maken. Maar uh, ja, met, met het Italië. En dan alles wat de Italianen uh, mooi en lekker maken. Dat, uh, de, de mode, wijnen, um, uh, uh, gedroogde worsten, hammen. Signorini. Het, het allemaal, uh, nee, signorini, vrouwtjes. <laughs> ja, een paar. <laughs> <laughs> uh, ga jij fysiotherapieën? Uh, Ik uh, ja, ben, er, ben er bijna. Ga je nog iets doen dit weekend of ga je naar de tour kijken? Uh, sowieso naar de Tour kijken, want uh -huh. dat is ding wat zeker is. Ja, daar uh, ben ik altijd uh, erg, erg, erg gek op. Gelukkig weer een uh, liefhebber. Ja, dat, beg dat begint straks ook natuurlijk weer Wimbleden, daar ben ik ook helemaal gek op. Dus uh, we krijgen een hele mooie sportzomer weer, ja, wat leuk. denk ik. En voor Ron Smit ook hoor, die zit hier met dat kastje op zijn borst. Ja Ron, ik weet wat het is, ik heb het zelf meegemaakt, er stelt niks voor hè. Ah nee, nee, nee, nee. Nee, echt, het is uh, allemaal goed te doen. Ja, je kan het beter laten controleren en misschien wat dubbel controleren... als dat er problemen ontstaan, denk ja. ik. Nou, als er één gezond is, is het er hoor. Dat is ongelooflijk. Ik bedoel, als je, als je op jouw leeftijd uh, 60, 70, 80 kilometer per dag rijdt... nou, ben je degene die dat absoluut niet... Nee, ja, maar het is wel een beetje, beetje van de kant van de arts ook bekijken. Want kijk, als een arts natuurlijk niks doet en er gebeurt wel wat... dan heeft, heeft die arts het gedaan natuurlijk. Zo, ja, wat zo... zeg ik, dubbel controle. Ja. Het was nog een leuke foto van het autootje van mijn vrouw, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Prachtig, met een, met een schuurtje erop. Met een schuurtje erop, uh, ja. <laughs> ja heb, je, heb je goed gedaan. Ik, eh, misschien even laat laatste wij bijpraten. Dat was toen met die storm. Toen is er uh, bij Ron uh, in de straat is een schuurtje omhoog gewaaid. En er is bovenop zijn vrouw de auto komen. En die foto hadden wij in de krant geplaatst. Ja. Dat schitterend. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. We blijven, we blijven die smit volgen, hè? Ik rij nu langs een hele grote machine. Nu ben ik er voorbij. Oké, okay, man. Nou, veel sterkte daar bij de visio. Ja, het gaat wel lukken, denk ik. Oké. Okay. En volgende week is de laatste uitzending. Dus uh, misschien ja, kun je even ik langskomen. Ik even kan, uh, ja, als ik even kan, uh, kan dan zal ik langskomen. Okay. Ik hoorde de vloggoed dat jullie de laatste hebben. En um, waarschijnlijk kom ik wel even langs. Ik heb de agenda gekeken en ik denk dat ik helemaal vrij kan houden. Gezellig. Dag okay. jongens, sterkte. Fijn weekend. Mooie uitzending vinden. mooi weekend. weekend. En tot dan. Dank je Hoi. We we afscheid nemen van het eerste uur van Watertoren Sport. We zijn er natuurlijk nog twee uur. En, uh... Ja, ja. Ja, ja, ja, ja Ron. <laughs> ja, je, zit, je zit, je microfoon stond erover, maar. <laughs>